Gamen is geweldig, maar gamen geeft ook problemen. Die twee stellingen zijn ook de ondertitels die Herm Kesjes en Erno Meiland meegaven aan hun boek It's All in the Games. De twee auteurs uit Middelbeers schreven het boek voor ouders en opvoeders die niet weten hoe ze om moeten gaan met gamende kinderen. Vanmiddag presenteerden ze hun boek in Eindhoven en Tony Vossen vroeg hen of er een gouden regel is bij het opvoeden van kinderen die alsmaar computerspelletjes willen spelen herpkistjes daarover. gouden regel is dat je van op jonge leeftijd als begeleider of als ouder, dat je met het kind daarover spreekt, dat je daarover nadenkt, dat je, net zoals met televisie, ga je ook niet uh, alle televisieprogramma's uh, je kinderen laten zien, dat doe je bij games ook niet. En dat je geleidelijk aan uh, de, het kind verantwoordelijkheden ingeeft geeft en zorgt dat hij een goede balans heeft in een game en andere activiteiten. Dat uh, klinkt heel mooi. Ja. Bij de meeste kinderen zitten lekker thuis uh, op hun eigen kamertje te gamen, terwijl weet ik veel. Mama achter de kookpot staat en papa ook ja. andere dingen aan het doen is. Nou ja, dat is vaak het probleem. Gezinnen zijn druk. En uh, wat is er makkelijker dan je kind uh, even achter een game te zetten... zodat je je eigen dingen kunt doen. Uh, en wij pleiten dan ook in het boek om uh, ja, het kind voor een stukje te verleiden. Om af en toe eens echt andere dingen te doen. En ook om de dagelijkse dingen die belangrijk zijn... persoonlijke verzorging, sport, huiswerk... om daar ook uh, ja, voldoende bij te begeleiden. En uh, het niet allemaal aan het kind over te laten. Maar is het ook niet een kwestie van onwetendheid? Van een generatie ouders die helemaal niet weet waar ze het over hebben als het over games gaat? Er zit zeker een stuk onwetendheid in. Als je het zelf nooit, nooit game speelt, dan is het onwetend. Uh, dus dus dat, dat is ook een rol. En die kan je als ouder jezelf ook meer toe-eigenen... door meer kennis over het game en het opvoeden over het gamen te kunnen krijgen. Ja, en bij die, die onwetendheid die komt natuurlijk voort... omdat het zo'n uh, enorm uh, gebied is wat heel erg in beweging is. De ontwikkelingen gaan echt supersnel. Dus het is ook ontzettend moeilijk om het allemaal bij te houden... wat er op de markt komt uh, en wat het met het kind uh, doet. Jullie boeken schijnt door om het gamen helemaal te bannen uit iedere huiskamer. Absoluut niet, want uh, gamen heeft uh, ja, ook zoveel positieve kanten. En, ja, afgezien van ontspanning, hè, wat iedereen wel kent, het entertainende van, van de games. Er zijn uh, games waar je ook ontzettend veel van kunt leren. Uh, die worden ook steeds beter. Uh, het leren gaat daarmee snel en efficiënt. En ja, Daar ligt nog een wereld van mogelijkheden ook. En, uh, gamen verbieden is absoluut geen optie. Ja, dus het is vooral een handreiking naar ouders toe... Daar ligt ook een waarschuwende vinger, toch? Uh, nou, niet, niet waarschuwend, maar gewoon hoe je op een gezonde manier uh, uh, kan gamen. En hoe je het op een gezonde manier dat, het kind kan gamen. Dat betekent ook dat je soms uh, problemen gaat signaleren. En daar moet ook wel meer discussie over komen. Dat, dat vinden we wel uh, in preventieve sfeer. Zowel door overheid als door de, de, de, de hulpverlenende instellingen als de game-industrie. Zullen daar moeten kijken hoe je dat kan doen. Herm is verslavingsdeskundige bij Novodik Kentron... en mede-auteur van het boek It's All in the Games. Want je kunt er dus ook nog verslaafd aan raken, jawel.